zit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw drone-aanvallen op Oekraïne uitgevoerd... zegt de Oekraïense luchtmacht. Vijftien van de zeventien drones werden neergehaald. Brokstukken kwamen ver achter het front neer. In de westelijke provincie Gmelnitski raakten twee mensen gewond... zegt de gouverneur. Ook in het midden van het land wordt er schade gemeld. Of er doden zijn gevallen is niet bekend. De Russische luchtmacht zegt een nieuwe aanval... op de Krimbrug te hebben voorkomen. Een Oekraïense raket zou vannacht uit de lucht zijn geschoten. De Krimbrug is al vaker doelwit geweest van aanvallen of sabotages.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 In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende bosbranden. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Eerder werd het luchtruim al gesloten, zodat er genoeg ruimte is voor blusvliegtuigen.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 Get a hands in the air, sir Woo, yeah Then you will get no hurt, mister No, no, no I said, yeah I said, yeah That I would say, sir. I wanna put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. <laughs> I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent. Of what they done to me? There was wrong. Listen <laughs> it to me one more time. There were wrong. <laughs> oh yeah. Give it to me one time. Huh? Give it to me two time. Give it to me three times, yeah. Hey, hey, hey, give it to me four time. Een beetje, beetje reggae in 54 de 5446 van de Toets en de Maaitals. Maaitals, Maaitals. Maaitals, nou goed. Ja. Um, welkom bij het tweede uur van uh, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. En we zitten hier nog steeds met uh, mijn grote vriend Gerne Loogman. Het is uh, heel gezellig hier, want het is, is wel uh, hartstikke druk hier. Hè? Ja, leuk, ja, het man. is leuk. Ja. Want we zitten hier natuurlijk uh, bij Rabbel in, uh, in, uh, in het. Uh, in de blauwe tram. Ja. Uh, Robber ja. racecafé, hè? Racecafé. Ja, racecafé. En dan komen ja. toch steeds meer mensen langs. Ja, nee, en dat dus, is hartstikke leuk. En deze uitstelling staat natuurlijk wel een klein beetje in, in, in, in het in teken de... van de race. Absoluut. En uh, nou, we zijn hier ook, uh, als, we, als we hier om ons heen kijken, zien we alleen ja, maar racefoto's. Foto's Prachtige allemaal. dingen uit de 80e, zeventige jaren. Ja, de auto's en, uh, die uh, nog uit de Engelbertstraat kwamen, weet je wel. De garage Davids. Ja, wij weten nog goed. Waar nu maar goed. Uh, uh, zeg maar uh, uh, Dirk van der Bloek is. Hè? Ja, ja, inderdaad precies. Daar kwamen de wagens naar boven rijden. Ja, en ik zie hier een foto van Ellen uh, Prost die uh, over, de, over, de, over de... Hoe heet het gaat? Over de, de, de de, de, bij de Hunsrulding? De, de de de de de de de, nee, nee. Over de, bij de Finish. Bij de Finish. Ja. En daar staat mijn broer op. Ja, daar zit allemaal. En daar staat Robby Zandvoort op. op. Ja, geweldig. Ja. ja, grappig hè. En Jaap ja. Willemsen. Helaas ja. zijn ze allemaal niet meer onder ons. Nee, dat kon allemaal toen nog hè. Dat de jaren Eind jaren zevende, begin jaren 80. hè. Ja. Dat moet je, dat, ik denk niet meer dat ze het uh, nu toestaan, nog, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat nee. denk ik ook niet. Nee. Goed, maar we gaan verder met ons programma. Wat hebben we in het tweede uur nog? Uh, we hebben zo Carina. Die is er misschien al. Hoi Carina. Ja. Hi. Karina. Carina. We, ga, we gaan zo met jou uh, over de tulbandactie praten, Carina. Ja. Want ja. Uh, daarna gaan we nog even met Erik Wijers uh, van het circuit over het bijprogramma in het Formule 1 weekend. Daar is het een of ander over te doen. Ja, en Daarna, en, uh, ja, daarna uh, komt Bas van Bodegraven Bas van, Bodegraven van uh, uh, dus fanpage de... GoMax. Ja, die is er al gearriveerd. Heel leuk om met hem straks te praten over de ontwikkelingen rond uh, deze fanpage. Um. Maar goed, we gaan eerst uh, praten over de tolbandactie. Dat is heel anders. Dat hebben wij dan met Formule 1 te maken volgens mij Carina. Nou ja, misschien hebben ze wel trek om een echte Nederlandse tulband. Nou ja, je, je, je kan er alleen, alleen aanbieden. Het is, een toch geen, het is toch geen muziek, hè, T ja. de tulband? Nee. <laughs> nee. Nee, maar misschien vindt Hamilton het wel lekker om even een tulband te doen. Ja, tuurlijk wel. Ik denk het wel. Oh, ja. Zo'n tulband is het. Doe je er een beetje hard in en dan komt het helemaal goed op. Nou, <laughs> nou, dan wint hij zeker. Ja, daar wint hij nee, zeker. Maar, um, Vertel. Uh, nee, de, de reden dat, uh, dat ik hier nu bij Tilly Bodaar van de Dioconie zit... is omdat wij een tijd geleden... dat is uh, hier bij haar in de tuin, want ik ben nu bij haar thuis... Uh, in de tuin de cheque hebben overhandigd... die wij met de Rotary uh, uh, hebben bij elkaar gebakken. 2400 euro hebben we toen uh, aan Zo. de verkocht. En uh, nou ja, nu is het wel heel erg leuk... want dat hebben we toen ook beloofd... Van, Mocht het zover zijn, uh, dat het goede doel waar we het voor gedaan hebben, namelijk een leuke dag voor de jongeren, voor de jeugd, daar wordt het allemaal voor gedaan. Als dat zover is, dan kom ik bij je terug. Wat nou, Nu is dat zover. Maandag, toch Tilly? Maandag, Tilly gaat het al even vertellen wat er maandag gaat gebeuren. Maandag gaat er volgens jarenlange traditie vanuit pluspunt jongerenwerk een bus naar dit jaar Walibi, de grote speeltuin. De, uh, de uitgaven, het de busvervoer, alles, complete dag, wordt helemaal door, vanuit de diaconie geregeld en betaald. Nou ja, geregeld, pluspunt het jongerenwerk regelt het, maar de kosten zijn voor ons. En dat is de traditie van jaren. En dan gaan we, het is een gezinsdag, dus dat betekent dat er ook een buggy in de bus mee kan. Het is echt een uitstapje voor ja, het gezin, meestal moeders met kinderen. Ja, we hebben dit natuurlijk gedaan toen voor uh, de jongeren die eigenlijk, de jeugd die eigenlijk zo in de zomervakantie niet weggaat, omdat ja, uit kansarme gezinnen komen hier uit Zandvoort. Uh, die, uh, het, doel, het doel is natuurlijk dat ze straks, als ze op school komen, als ze op school komen en de juffer of de meester vraagt, en wat hebben jullie gedaan? Dat ieder kind, ook zij, een verhaal kunnen vertellen van die geweldige dag die ze van hadden. Dat is de opzet, denk ik. En uh, nou ja, dat is natuurlijk fantastisch dat het gebeurt. En wij zijn natuurlijk uh, als rotary, en daar zit ik zelf dan ook bij, ik heb ook meegebakken, uh, heel erg blij mee dat het nu heel goed terecht komt. Uh, maar er zijn meerdere uh, mensen die ja, een bijdrage hebben geleverd. En je hebt zelf ook een, uh, een actie hè, met een rugtas hoorde ik. Ja. In de vakantieperiode hang, hangt al, ik denk zo'n jaar of acht, minstens, eh, Als de vakantie begint, een rugzak achter in de kerk. Met de vraag, mensen, het wordt weer vakantie. Zonder geld kunnen we niks versieren voor de mensen die geen geld hebben. Dus graag uw bijdrage. En zo hebben we dit jaar, van in de rugzak, en geld dat zo onderling gegeven wordt, toch zo'n kleine 800 euro ophalen. Het is een fantastisch vraag. Leuk betracht. hoor, Ja, ja. Zandvoorts gebeuren. He, dan wordt het echt een Zandvoorts gebeuren. En hoeveel ja, kinderen gaan er uh, aan deelnemen komende maandag? Ja, hoeveel kinderen gaan er mee, denk je, komende maandag? Of gezinnen? Weet je dat? Meer dan een volle bus? Want uh, we hebben één jaar hebben we twee bussen gehad, maar dat is natuurlijk heel kostelijk. En nu wordt het zo geregeld dat de, dat de personenauto's achter de bus aanrijden, waarvoor dan wij weer betaald worden na een parkeergeld en mensen die erin zitten. Ja. Want ze krijgen daar ook uh, iets, iets lekkers: een tatje, een frietje, mm -hmm. ja, een ijsje. Gewoon uh, een heel verzorgde dag. En daarnaast, is er, jullie doen nog meer hele goede dingen. Hè? Want uh, ook de kerstactie, ja, dat duurt natuurlijk nog uh, wel een hele tijd. Maar dus dan hebben jullie deze zomervakantieactie eigenlijk voor de jongeren. En dan, onze, onze zomeractie is natuurlijk wel veel breder. Want wij, op honderd adressen, brengen wij een envelopje met inhoud. En die hoeven dan geen kinderen te hebben, want ook alleenstaande en ouderen willen dan met de karakter. Dus uh, wij spreiden dus honderd enveloppen met inhoud, al na gelang de samenstelling van de mensen die daar wonen, uh, vakantieactie. En hoe komen jullie aan al die adressen? We hebben een hele goede samenwerking met Sociaal Actie, ook met de Voedselbank, die loopt via Sociaal Echting. Dus uh, echt mensen die het nodig hebben in alle privacy en geheimhouding. Daar hebben wij een leest. En uh, je vertelde net ook nog van, uh, we hebben ook natuurlijk jongeren van 17 en ouder. Daar is natuurlijk uh, ook iets heel erg leuks voor. Die uh, is ook van oudsher of uh, jaren terug. Al een actie in de herfstvakantie. Dan gaan ze dus op weekend met z'n ouder. Ja, ik is in een hotel, ik weet niet precies waar ik maak, maar dat is een geweldige actie. En ook die ondersteunen wij dan. Dus, dat is allemaal hartstikke mooi. En uh, daarnaast kunnen ze nog naar een jeugdhonk. Die ze, je vertelde net leuk dat ze ook bij het pluspunt in Noord bij elkaar kunnen komen. Om ook leuke middagen te hebben of een uh, leuk weekend in de vakantieperiode uh, is er een ruimte bij pluspunt de Loezoe-vakantie noemen ze dat. Loezoe betekent van huis weg. En daar maken wij dus ook, ondersteunen wij dus ook, dat er iets te eten is. Als ze s'morgens binnenkomen en ze hebben nog geen ontbijt gehad, dat er een broodje ligt En daar kunnen ze dus zes weken lang, elke dag terecht als ze willen. Dat is hun ruimte. Ja, daar hebben we in Goedemorgen in Standvoort, uh, ik denk drie weken geleden of zo uh, uitgebreid aandacht aan besteed. Geweldige uh, uh, mogelijkheden voor de jongeren om de vakantie uh, te besteden. Hè. Dat is echt, uh, er wordt veel gebruik van gemaakt. Je ziet af en toe die groepen in Standvoort willen lopen. En uh, ja, dat is een goede zaak natuurlijk. Ja, nee, dat is het zeker. En daarom uh, vind ik het ook zo mooi dat, uh, hè, dat, dat mensen een bijdrage kunnen leveren. Ja. En wij dan in ieder geval door het bakken van uh, echt heel veel tulbanden. Maar, uh, Hoeveel hebben jullie er gemaakt de uh, afgelopen keer? Ja, ik weet het niet eens. Meer. Dat is... Nou, het zou zomaar 170 kunnen zijn. Zo, keurig, ja. Ja, ja. het was echt heel veel. En hij was uh, lekker, ik heb het zelf weer ik gehoord, Ja, daarom. En nou ja, kijk, we verheugen ons er weer op om het weer uh, straks te gaan doen als roterie. Uh, en dan gaan we kijken wat we dan kunnen gaan doen. Ja, ja. Uh, ik zie hier uh, Tilly, uh, die zich natuurlijk ook of die zich inzet voor de diakonie. Die uh, wil nog even een laatste ding even vertellen. Dat die actie die wij vanuit de katholieke kerk doen, <coughs> natuurlijk niet uh, door ons alleen gedragen kan worden. Wij worden gesteund bijvoorbeeld vanuit het Jumacher Fonds. Uit onderling Hildebetoon, de Rotrie, dat hoorde u al, en de Protestantenkerk Nederland. Dus we zijn eigenlijk vanuit heel Zandvoort krijgen wij steun om deze actie, die ontzettend groot aan het worden is, of al is, te kunnen doen. Ja, en hoe kunnen particulieren die dit nu, die dit nu horen en denken: van nou, ik wil ook wel wat bijdragen, hoe kunnen, ze dat, hoe kunnen ze dat doen? Ja, hoe kunnen particulieren die dit nu horen op de radio ook een bijdrage leveren als ze dat willen? Door Galdestorp dan op de rekening van de diaconie? Ja dat, ja, dat is dus diagonale rekening van, van de kerk. Is die ergens de terug te lezen? Is, is, dat... is het ergens terug te lezen? Kunnen ze het opzoeken op een website in het parochieblad? Website, heeft u dat ook? Oh, de website wordt snel even opgezocht. Okay. En je kan natuurlijk ook even naar de kerk gaan, ja, uh, daar zal je ook. de rugzak dan zien hangen. Ja, kun je het ook en stoppen, nu ja. natuurlijk niet, maar aan het begin van de zomervakantie, uh, Tilly zoekt eventjes de website op. Ja. Maar hoe leuk is het dat maandag voor die kinderen Absoluut. een spannende dag gaat uh, beginnen. Ja, ik leuk. ga kijken of ik ze kan uitzwaaien, Want. mede uitzwaaien. Ja. Hoe leuk is dat? Op dit moment is, uh, ja. uh, is Lolens nog bezig he? op uh, het, het terrein van, uh, van Walibi. Mijn uh, oudste dochter is daarheen. Er zitten zit in een oh. teentje daar. Ja, er zitten ja. die tienduizenden mensen nu naar allerlei bietgroepen te, te luisteren. Maar uh, ja, ja, het, geweldig. het park gaat natuurlijk gewoon weer open maandag. Dus dat is geen, geen probleem. Ja, zeker. Nou, Tilly is uh, naar zich aan het zoeken. In het uh, parochieblad. Maar uh, ik denk als mensen het heel graag ja. doen... dan kunnen ze misschien ook even naar de radio... Een berichtje sturen. Ja, kan en dan ook natuurlijk het ja, Redactie uh, zfm Zandvoort. Uh, ja. dan kunnen we altijd een mailtje ja. terugsturen. En, ja, daarom. Uh, ja, daarom. En, en, en uh, misschien mailen, of tenminste googlen op Agata kerk of zo. Mensen, ja. Als ze echt willen, dan kunnen ze het wel vinden. Daarom. Nou, een hele goede daarom. zaak. Uh, Hartelijk bedankt, Zeker, voor ja. Bodar. En uh, jij ook, ja. Carina. Uh, we gaan ja. je volgende week weer uh, luisteren met wat uh, zaken over uh, de Formule 1. Uh, ja, ja de, zeker de weten. De achtergronden, heel spannend. Er, er hebben no en, uh, daar hebben we het nogal over. Daar hebben we het nog over. etcetera. Dat wordt uh, heel leuk. Want, uh, Hartstikke leuk. Ja, we gaan Ik voeren... heb er zin in. Ja, zeker. Dat, uh, wij ook. <laughs> dus dat komt helemaal goed. Hartelijk bedankt voor je bijdrage weer, Carina. Okay. En een fijn weekend. En een goed weekend nog, ja. Heel fijn weekend. Oké, bye-bye. Bye-bye. Bye. Muziek. Bye bye. bye. bye. bye.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 So many lies. Come up and see me Make me smile I'll do what you want Running wild There's nothing left All gone and run away Maybe you're tired why It's just a test a game for us to play Win or lose it's hard to smile Resist, resist It's from yourself you have to hide oh. Come up and say it too long.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 Dat was uh, Cogni Rebel en uh, Steve Hartley ja. Ja, en dat, dit werd altijd in de genoom gedraaid. Ja, me, ja, uh, de, de, de, daar kwam jij toch ook wel in de genoom? Bij Wilfred Taters. En Wilfred, en die later, halen, hè? Lekker man. Ja, ja, uh, bij ja we, daar hebben we lol beleefd. Ja, dat, kun je wel zeggen, ja. dat kun je zeggen. Daar kunnen we mijn uitzending mee vullen, denk ik. Ik denk het wel. Ja, nou, dat gaan en, we niet doen. Uh, maar ja, we, we hebben aan de telefoon Erik Wijers. En Erik Wijers uh, gaat uh, ons uh, bijpraten over het Formule 1 weekend. En uh, de, de bijprogramma, zoals dat heet. Ja, welkom uh, uh, in het programma weer, uh, Erik. Want, uh, ja, jij... goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent niet in Zandvoort, dat hebben we begrepen. Maar je kunt ons wel wel even een klein beetje op weg helpen wat er naast de Formule 1, hè, want dat weet iedereen wat daar aan gaat gebeuren natuurlijk, uh, in ja, zeker. dit weekend uh, te beleven is op het circuit, want uh, ja. daar heb ik een vraagje over als, als, als ik die mag stellen, want in het programma bijvoorbeeld in het Formule 1 magazine, daar staat bijvoorbeeld nog uh, Formule 3 bij, maar uh, die, die komt helemaal niet hè, Formule 3? Nee, dat is dan een foutje van het Formule 1 magazine. Ja, uh, nee. Uh, in... We, hebben, we hebben twee support races dit jaar. Uh, dat is de, de Ford Supercup. Uh -huh. En de Formule 2. En waarbij het wel zo is bij de Supercup. Die rijden een dubbel programma bij ons. Uh, en dat komt omdat hun race in Imola dit voorjaar... Die kampioens is toen afgelast vanwege het slechte weer, oh, ja, ja. Uh, dus daardoor missen ze een race op de kalender en die wordt in Zandvoort extra ingehaald. Oh, dat is okay. wel mooi natuurlijk. En, uh, en dat, is het, dat is het bijprogramma op de baan waar racen, ja. uh, naast de Formule 1 natuurlijk. Ja, en... Uh, en dat is inderdaad één, één klas minder, de Formule 3 is er niet bij dit jaar helaas. Ja, en we hebben gelezen dat uh, volgend jaar Formule 2 en Formule 3 allebei ook niet komen. Klopt dat nee. nou of niet? Ja, dat, dat, is, dat is ook juist. Dat is, de Formule 2 en de Formule 3 hebben hun kalender bekendgemaakt. Uh, dit jaar is het zo dat, uh, dat die Formule 2 en de Formule 3 ook uh, vaak uh, weekenden gez gezamenlijk rijden, maar ook af en toe verscheiden van elkaar. Uh, zo rijdt in Zandvoort alleen de Formule 2 en de Formule 3 dus niet. Uh, maar de teams, omdat die uh, dat zijn eigenlijk dezelfde teams die in de Formule 2 en de Formule 3 rijden, uh, die hebben eigenlijk op aangedrongen bij de organisatie dat ze altijd met beetje twee klassen in dezelfde, die kunnen willen rijden ook qua efficiëntie en kosten om het allemaal een beetje binnen de bergen te houden. Uh, en omdat wij een uh, uh, Porsche op het programma vast hebben staan, uh, uh, ja, uh, ja, konden ze helaas niet komen voor volgend jaar. Daar dus staan we niet te verklemmen. Ja, maar goed, dan heb je alleen de Porsche nog waarschijnlijk. Uh, of, ko komen ja, er, er komt, er komt nog wel wat bij. Er komt nog andere klassen bij, hè, denk je wel? Ja? <laughs> ja, zeker, nee, zeker. Er nee, nee, nee. Dus komt absoluut inspectaculair <laughs> bij. Alleen wat, wat, wat dat is, dat is nu op dit moment nog niet bekend. Dus dat, uh, Jullie gaan een paar... Er een paar IndyCars halen of niet? <laughs> een mooie. Een paar IndyCars, euh, mooie show. Ja, wie. Ja, nou, nou, nee, nee, dat, nee, nee, al, nee, dat kan niet zo. Dat kan Maar. Nee, maar, nee, nee, maar dat dus, is trouwens alles mogelijk. Uh, maar zeker weten dat er, een, uh, dat er ook een heel mooi bijprogramma volgend oh, jaar is. Okay. Naast de Porsche Supercup, die natuurlijk al. Ja, wat is, wat ja. ook al spectaculair is. Is de, uh, de, de kalender van uh, de Formule 1 volgend jaar al uh, bekend, Erik? Zeker, die is al. Uh, nou, al zijn het twee maanden geleden, denk ik, okay. dat een beetje geïnteresseerd. Ja. En welke data uh, uh, staan er voor uh, Zandvoort? Uh... Nou, het is hetzelfde weekend als dit jaar. jaar. Dus uh, ja. Het laatste weekend van, uh, van augustus. Uh, weer de eerste race na de zomerstop. Oké. Okay. Dus, uh, ja eigenlijk hetzelfde als dit jaar en dan gewoon een ja. dag later. Ja, hetzelfde. Ja. Ja, uh, laten we even naar de Formule 2 gaan. Want daar rijdt een Nederlander mee. Die doet het redelijk goed, hè. Richard Verschoor. Klopt, hè? Ja, zeker weten. Ja, zeker. Die heeft al, uh, die heeft ook al een, een, een hoofdreis op zijn naam geschreven dit jaar in, ja. uh, in Oostenrijk. Dat is okay. leuk. Ja, dat is zeker leuk. En uh, wat kun je over Richard vertellen verder? Ja, nou ja, kijk. Het is een hele getalenteerde rijder. Uh, en uh, die begonnen is in de Formule 4 uh, in 2016. Of 2017, volgens mij. En daarna steeds een stapje hoger is opgekomen en nu voor zijn tweede volledige seizoen in de Formule 2 rijdt. ja En nu dus ook al in staat is om af en toe een race te winnen en dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja, in het en te... uh, ja, die Formule 2 is echt ongelooflijk competitie, competitieve klasse, ja. uh, Want er is eigenlijk komt het nooit voor dat een uh, rijder zeg maar een heel seizoen domineert. En er zijn al heel veel verschillende winnaars. En uh, het komt wel wat uh, spannend tot aan, aan het laatste evenement. En, ja, Richard, die doet het uh, eigenlijk uh, hartstikke goed en niet was uit. Uh. Ja, en voor het Nederlands team, hè? De, uh, team van uh, Van ja, Amersfoort. Van Amersfoort, ja. Ja, ja. Er zijn twee Nederlandse teams alsof, uh, actief in de formule 2 de 3. Van Amersfoort Racing en uh, np en Motorsport. En, uh, en ja, de rijdt uh, Scoren natuurlijk ook nog eens een keer voor het, voor het Nederlands team. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn uh, ja, als de, de Nederlandse ja. fans uh, volgende week ook achter, uh, achter de Nederlandse rijder in, in de formule 2 kan staan. Maakt die Verspoor... Maakt die verschor nou kans om uh, Formule 1 uh, te komen? Of ja, wordt dat heel dat, lastig? Dat, nou ja, weet je, dat is voor iedere rijder lastig, denk ik. Uh, uiteindelijk, iedereen uh, die onderaan die ladder begint... heeft een droom, dat is de Formule, Formule 1. Mm -hmm. Maar daar zijn maar 20 zitjes. Er komen per jaar al 1, 2, misschien maximaal 3 een keer beschikbaar. Uh, dan moet je daar natuurlijk net op het juiste moment uh, bij zitten. En klaar zijn. En, en ook uh, ja, dat voor je connecties hebben. Ja, uh, hij, hij, he? hij is geen testrijder, ja, hè? Hij is geen testrijder bij een team? Nee, nee, nee, nee, dat is niet. Nee, nee, nee. En, maar er zitten nu 24 rijders in, in de formule 2. Ja, die willen allemaal één ding. Dat is naar de Formule 1, yeah, ja, dat gaan zo, ja. ja. Dus de kans dat het lukt, is misschien niet heel groot. Maar eh, dan nog is het natuurlijk een enorm goede leerschool voor ja. andere professionele raceklassen. Ja, Heeft uh, wel een carrière in Amerika, in de Indycars of uh, endurance ja. race, of allemaal of een wereldkampioen van sportscars of GT's. Uh, uh, je kan alle kanten op wat dat betreft. Yeah. Dus uh, yeah. wat dat betreft is het zeker geen. Uh, uh, zijn het geen, geen loge, het zijn, het zijn nutteloze jaren die je in, uh, uh, in de Formule 2 en de Zijn er nog meer uh, races die uh, rond het Formule 1 weekend uh, plaatsvinden? Buiten de nee. dingen die hier niet nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Qua races is dit het programma bij ons volgende week. Uh, uh -huh. Dus de Formule, uh, de Formule 1, de Formule 2 en, uh, en de Porsche Super Cup met twee races. En, uh, en voor de rest is natuurlijk op de baan wel voor alles uh, nog te zien. Hè. Er zijn natuurlijk uh, veel artiesten die optreden. Zowel in de arena als op het rechterstuk. Uh, er zijn ook nog wat uh, spectaculaire demonstraties. Uh, Noemen noem uh, ze dat namen, Erik? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk zondag bekend. André Rejeu. André, het André met zijn hele proces, uh, orkest natuurlijk. Oh ja, met zijn hele orkest Ja, Johan Strauss Orkest. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. ja het, hele orkest, het hele orkest komt mee. En, uh, dus dat is fantastisch, uh, gaat het worden. Ja. Oh, dat is wel heel uh, spektakel, denk ik. Zeker weten. Hè? Worldwide. Want hij is natuurlijk overal be uh, be uh, ja, is enorm bekend. Uh, over ja, de... nou ja de... dat, dat is zo. Ik denk, hè, naast uh, een be bekend, paar bekende DJ's, is het op dit moment uh, ja, de, de meest bekende artiest van Nederland. Ja, wat spelen zij nou dat dus Wilhelmus of uh, dat wordt weer gezongen? Uh, ja. Ja? Nee, nee, nee, nee. De Hammers gaat ook uh, spelen, inderdaad. Top. Eh, ja. wie, wie gaat het zingen dan? Of is het alleen muzikale uitvoering? Uh, dat moet ik het antwoord even over de schulden. vragen. ga ik zelf, zal... zelf zingen? <laughs> nee, nee. Dat lijkt me niet te En <laughs> eh, Laten we nog heel even teruggaan naar die Porsche-cup. Uh, want daar rijdt ook een Nederlander, Larry ten voorde. Klopt, ja hè? Meer dan Nederlanders uh, Ja, meerdere Nederlandse Ja, verlagen, ja, er zijn er meerdere natuurlijk. Hè? Ja, dat is ook wel leuk. Maar Larry is nou uit. Ja, sterker, sterker nog, er de, de, de rijdt ook een, een hele jonge coureur, uh, Morris Schuring. Die is voor mij net 18 oh. uh, geworden. Leuk. En die heeft de, de Supercup op Spa gewonnen. Oh, wat goed. Oké. Een week geleden. En dat is erg spekul. Daarmee was hij de jongste Porsche Supercup-winnaar ooit. Oh, leuk. En ja, zo kan een groot Nederlands talent. Dus ja, nee, in de Supercup, ik geloof dat we in totaal negen of tien Nederlanders meedoen. Oh, zei Ja, daar zijn we goed in te Nederlanders zijn altijd wel succesvol geweest in de Supercup. Patrick Huisman en zijn broer. Ja, Jeroen Blekemolen daarna, inderdaad. En ja, Verlaag natuurlijk. Dat zijn allemaal kampioen geworden. En ten voorde natuurlijk ook al twee jaar geleden. En ze die, die, die, die, die klasse is minder uh, afhankelijk van leeftijd, hè? Heb ik wel het idee. Ja, maar... De, de, de, klopt. Maar, nou, maar de, de, de boven de 40 uh, Ja, verlagen is, is boven de 40 Maar ik denk dat dat wel een uitzondering is in die klasse. Ja, ja. De meeste zijn toch allemaal wel, nog wel jonger, hoor. Okay. Dus uh, okay. en als je ook kijkt, uh, ten voorde... Uh, nou, die is nog geen dagdag, dus die zit ook nog wel uh, in vier jaren. Ja, ja, ja. ja. Nou, uh, hartstikke bedankt Erik. We zullen je verder niet storen, want uh, nah, je moet natuurlijk... Uh, uh, uh, je kan niet heel lang weg blijven denk ik, want is nog genoeg te doen nee, uh, de dat komende valt, week? Nee, er, er valt een hoop te doen uh, ja. nog de komende week voor ons, Lijkt me. Maar we, we zijn er met het hele team... Uh, van de dit zijn we er echt klaar voor. En uh, we gaan uh, weer een geweldig evenement maken. Nou, hartstikke goed. Uh, we wachten erop en uh, in spanning. Uh, hartelijk bedankt Erik. Nog een hele fijne dag verder. En een uh, goed weekend. Dankjewel. En, en succes komende week. De succes komende week. Oké, ja, dankjewel. Okay, dankjewel. Okay, goed, bye, bye. Dag, dag. dag. dag. Of uh, Lyon. Klopt dat? Uh... Ja, mooi. Hè? Ja, met uh, uh, een heel fijn uh, liefstrol van papier voor hoor van nee. fans. Uh, goed, uh, we gaan verder <laughs> met ons programma. Goedemorgen Zandvoort. Uh, tegenover Zo. ons zit uh, ja, hier een gezelligheid. Gezellig alom. Uh, tegenover ons zit uh, Bas van Bodegraven. Welkom uh, Bas. Goedemorgen, en, dankjewel. Uh, en Bas is van uh, de Verstappen Fanpage. Ja, in ieder geval. GoMax Fanclub. GoMax Go Ma Fanclub, fanclub. Ja. zo heet ja. het ook. Ja, nou, dat van. maakt niet uit, maar dat is, uh, maar is leg... geen officiële fanclub. Dus. Maar leg eens uit, wat is uh, GoMax Fanclub? Ja, uh, op een, uh, uh, ja, een dag, uh, nou is dat bijna tien jaar geleden, ben ik een Facebookgroep begonnen over Max. En uh, in het begin hadden we een paar honderd leden. En toen ging Max naar de Formule 1. Want het is nog, was nog in de kartijd. Oké. Okay. En uh, toen kregen we ineens veel meer leden. En uh, nu zitten we. Uh, iets over de 80.000 leden op Facebook Volk en we volgen. hebben op social media als bij elkaar wat meer dan 200.000 uh, volgers, dus ja. Ja. dat is een beetje uit de hand gelopen hobby. Je zeggen, ja. Ja. Je ja. Vlak voordat ja. hij zijn zeg maar tekende bij uh, uh, Alfa Tauri hè, toen. Ja, Torosso uh, was het graf, Tor ja. Rosso, ja. Uh, Toen, toen won je hier nog op de Formula 3 race, ja. dat weet je ook waarschijnlijk. Ja, zeker. En toen is het eigenlijk een beetje gaan, gaan rollen hè? Ja, ja ik hield het al langer bij, omdat ik dacht van uh, Jos was heel goed en Sophie, uh, ja, zijn ja, moeder was mo ook ja. heel erg goed ik hield hem al uh, met schuin ogen in de gaten. Dat is heel grappig, want uh, ken jij Bert Davies? Ja. Bert Davies is, had een, een, een, uh, een programma maakte hij voor, uh, voor Eurosport over karting. En mijn broer was daar cameraman. Ja. En uh, in, in, in, ik denk dat, dat Max 13 was, of 12 of 13. En toen zei mijn broer al van, let op, dat jongetje komt in de uh, Formule 1. Ja. En toen was al heel duidelijk te zien dat hij zoveel talent had, dat, ja. hij, uh, ja, dat hij het uh, heel ver zou schoppen. Ja, hij heeft alles gewonnen met de viel. Ja, maar helemaal. jij was de eerste die met een, een fanclub begon, ja, zeg maar? Ja, ik, ik zeg altijd, er is geen officieel, maar wij, wij blijven altijd de eerste. Ja, ja, inderdaad. Want nu heb je er uh, nou misschien een stuk of tien wel. Hè? Ja, maar er zijn nog heel veel Er zijn verlengstukken van, van websites. Ik noem ja. dat clickbait.com. Pagina's. Die ja, doen dan ja, net of ze ja. fanclub zijn. Ja. En dan uh, alle artikelen die je daarop ziet zijn altijd van één pagina. Ja, maar er is dus geen uh, officiële fanclub? Nee, er uh, is er niet. Maar waarom niet? Geen idee. Ze wilden, ze wilden man we... Management wilde het niet. En Jos niet. En Max denk ik ook niet. Want Jos had het grootste fanclub ja, in, klopt. in, in ik Nederland. Ook, om, ik om... was bij de eerste duizend toen. Ja. Van de leden. Zo'n dus pasje erbij. En oh, ja, ja, een ja. blad dat we elke keer Tegen kregen plaatje, met Dutch eh, Devil. devil. Ja. ja, Dutch Devil heb ik ja. thuis liggen. Want ja. ik heb hem zelf opgeschreven. Ik werkte toen bij het AD. Ah, oké. En toen heb ik nog een paar artikelen gemaakt. Samen. Ja, dat was leuk. Niveau op de kamp. En nou, die je natuurlijk ja, ook wel. Ja, Limburg. Waar we, ja, uit Limburg. Daar gaan we donderdag afscheid van nemen. Want die stopt dan met... Uh, oh echt? nee. Nee, hij is niet overleden hoor. Maar, nee, nee, nee, dat nee, snap nee, ik. Maar hij, hij, stopt. hij stopt met uh, het werk. We gaan met een paar oude collega's donderdag uh, hier in Zandvoort uh, een etentje doen. En, uh, ah, leuk. leuk. Als maar, ik maar, het goed heb, was hij al een keer zo goed als gestopt. Maar toen kwam Max weer naar boven. ja. Dus je ja, weer doorgaan. Ja, ja, inderdaad, dat ja. klopt. ja. Dat doet hij eigenlijk? als <laughs> journalist. Hij schrijft voor Limburgs ja. ja, ja. Ja. Goede journalist. Ja, absoluut. Goede journalist. Ja. Uh, dus ik heb heel veel met hem samenwerking. Ik, ik werkte toen voor het AD, dus uh, ja. in die tijd. Uh, Bas, jij, uh, toen jij begon, dacht je meteen al van: uh, dit kan wel eens groot worden, Ja, of? ja? ja niet ik dekken verstand van, maar het kon bijna niet anders. Want Jos, die, zijn carrière was eigenlijk min of meer over. En in mijn ogen heeft Jos Max een universitaire opleiding tot Formule 1 coureur gegeven. Ja. Want Jos was veel beter dan iedereen, dan de iedereen dacht. Ja. En die heeft, had dus tijd. En Max was zo, ja, uh, ja ieder zeggen ze het Engels. Gedreven. Gedreven, ja. ja, ja. Om, uh, uh, ja om te rijden. En die heeft staan huilen, net zolang dat hij een kaart in ja. onze kont kreeg. Ja, klopt. En Jos die heeft hem echt uh, hardcore uh, lesgegeven. Mm. Nou ja, dan met al die genen, met mm. al die uh, kracht. En ja, ze hebben zoveel. Ze, ze zijn er vol voor gegaan. en ja. uh, Dan heb je al gauw door. Dat kan, ja, dat kan wel eens waar worden. Dat heeft geen windeieren gemaakt. Precies. Zoals dat heet. Ja, klopt. Hey, waar, waar, waar, hoe, hoe komt jij, waar komt jouw passie voor, uh, voor autoracen uh, vandaan? Dat begon niet toevallig bij Jos. Ik weet nog, uh, ik was vroeger importeur van oldtimers En ik weet nog dat ik in, van Duitsland en Nederland de grens overeen op de radio hoorde. Dat uh, Jos uh, de Marlboro Masters gewonnen had. En toen ja. dacht ik van, oh, dat is wel heel speciaal. Nou, ik hield het niet goed genoeg bij, anders was ik er wel aan toegegaan, natuurlijk. Mm -hmm. En toen ben ik hem gaan volgen, en toen, kwam, was ook het, uh, de, toen ging het er al van: oh, ga, waar, hij gaat naar de Formule 1 en bij welk team? En nou ja, dan uh, en. En dan ga je een jaar of vijf ergeren dat, dat iedereen zo slecht over hem schrijft. Want hij stond weer in de Grimbak. Dat is wel grappig. We hebben in de huisregels staan van de GoMax fanclub. Dat er het woord grinbak niet mag vallen. <laughs> nou, ik schreef de woorden al OAD. En ik ben zelfs bij zijn, bij zijn eerste race geweest in Brazilië. Ja, ah, oké. Okay. Dat was meteen een goeie. Benetton. Ja, dat was een generaal. Hij maakte een enorme klopper. Nou. Maar hij raakte daar niet de grinbak, Maar een gras. Ja, daar, nee. Daarom ging je tollen. Ja. Maar um, ja, ik, ik ik had ook wel eens geschreven over de Greenback, want hij... Ja, uh, hij komt wel heel vaak... Uh, ja, uh, maar de ja, kant heeft twee verhalen. Of twee... Nee, de of heeft of twee, twee kanten. kanten. Twee, twee het was, kanten ja. uh, hij ging eerst links langs. Dat was Danny de rechts. Ja. En anders eroverheen. Ja. Zo, uh, zo was hij. en wat ja. is ook gebeurd. Dat, dat hij van tevoren al zei van... Dan reed hij bij Simtech. In race in Racing Canada. Dan zei hij... Ja, ik ga mijn best doen. Maar rond, tussen rond de 40 en 45... Dan vlieg ik eruit. Want ik ontploffen mijn remschijven. Die ja. zijn niet goed genoeg. Daar hadden ze geen geld voor. Ja. En hij reed, haalde iedereen in. En in die, in die bocht... Uh, wat die nou niet de bocht in de ronde wat hij had gezegd remschijven ontploft. Nou, ja. we staat er de dag erop in de Telegraaf over Verstappen weer in de grensbak. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dus ja, het stopt Hij wel. was een beetje onbesuist. En gelukkig heeft Max daar wel minder. Maar nee, dat ben ik een beetje... Die rijdt natuurlijk nu gewoon als ja. een soort computer. Hè. Dat ja. is echt geweldig. Maar hij maakt, maakt helemaal geen fouten. meer. Geweldig, zelf. hè? Ja, ah, zo. Eh, Jos was wel een beetje... Ja, Het was een hele snelle koreur. Ja, ja, ja, niet dat alleen dat, maar privé ook natuurlijk. Jawel, ja. Hij ja, ja, ja, was wel opvlieger. En, ja. ja. en, uh, ik was ja. er niet bij. Nee, maar... <laughs> nou ja, maar als je wat, als je wat schreef over... De, uh, wat negatiefs over. En dan kwam meteen zo'n vader Frans, hè, die uh, meteen in actie. Ja, die heb ik ook goed gekend. En ik heb Jos een keer zien huilen in, uh, in uh, die brandweekend uh, in uh, Hockenheim. In Hockheim, hè? En uh, toen op zaterdag mocht je nog een, een, een andere, uh, de, ander, de, de, de, de wagen van, van, je, van je teamgenoten oh, okay. rijden. Ja. En hij uh, in, de, in de kwalificatie, eerst zijn eigen wagen, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar in de grindbak. Ja, klopt. <laughs> klopt. En, en toen mocht hij in de wagen van uh, Michael Schumacher rijden. Ja. En ook in de grindbak. En toen kwam hij terug in de pit. en heb ik hem echt achterin uh, ja. uh, zien huilen. Hij heeft daar later wel eens over gezegd. Van, uh, met hele. Uh, hoe zeg je. Uh, uh, ja, een beetje ontwijken. Niet te veel ja. Maar hij wist gewoon dat die auto van Schumacher heel anders was. Ja, natuurlijk. Anders die, afgesteld. Ja. Dus ze noemden hem niet ja. van niks, Schummel Schummi. Ja, hij goed, was ja. wel heel goed. maar ja. Die bodemplaat was uh, een stuk langer. En op een gegeven heen. moment gingen ja. mensen daar doorvragen. En hij zei. Ja, daar kan ik niks over zeggen. Want ja. er werken nu nog mensen in de Formule 1 waar Max last van kan hebben. Ja, dus hij ja, zei daar ja, niks ja, over. Ja. Dat was wel degelijk iets met die auto aan de hand. Ja. Ja. En als hij toen hij in de fik was gevlogen, was, was hij om die actie eruit gezet. Ja. Ja, precies. Ja. En toen, en toen, won die, of, toen werd hij derde in Hongarije. Ja, dat ja. klopt, ja. Ja, daar was ik ook nog bij. Ja. Maar goed, dat, dat maakt helemaal niet uit. Ik okay. heb meegemaakt, ook Meegemaakt, absoluut. Ja, ik wil dat zeggen. <laughs> um, goed, uh, jij, jij verkoopt nu geen Formule 1 reizen meer. Heb je wel gedaan? Ja. Je, uh, ja. Waarom doe je dat niet meer? Nou, um, ik, uh, ik werkte met een bedrijf samen. Ja. En uh, op een gegeven moment ging dat niet zo lekker. Toen ben ik daar weggegaan. En toen wilde ik ze doorgaan als, alleen, zeg maar. En uh, toen wilde ik me aangeven, of aangeven aanmelden bij ...SGR en AVR. Alleen die, die schoten net niet in de lach... ...want er was ongeveer tijdens corona... ...of net erna... En uh, die namen niemand meer aan. Okay. Want uh, die hadden mm. zoveel bedrijven uit moeten betalen. Mm. Dat, het, uh, dat het klaar was. En toen heb ik besloten om alleen tickets te verkopen. Want als je, je moet bij AVR, SGR-achtig bedrijven aangesloten zijn als je complete reizen verkoopt. Oh, ja, ja, ja. En, uh, en dat doe ik dus nu niet meer. Nee, dat en, uh, bevalt me eigenlijk wel heel erg goed. Ja, en je geeft, geeft veel... reisadvies ook? Hè? Ja, wel. Ja, ja, dat ja, wel. Dat doe ik altijd. Nou, ook, al ook als de... mensen niet meer mij uh, kaarten kopen, dan geef ik graag advies. daar boeken? Of, of, uh... Ja, of uh, daar is een goed hotel. Dat niet, daar kun je lekker... Dan moet je wegblijven. Ja, ja, ja. Kijk, ja, ja. Geef mijn mening. Omdat wij gewoon wij gaan naar alle Europese races. Ja. En, ja, mensen moeten daarmee die info doen wat ze willen, ja. maar de meesten vinden het ja. wel fijn. Ja, ja, en dat je beantwoordt dat ja, beantwoord het op mail. Ja, per mail of, ja, maar, of, maar, of maar, uh, messenger, WhatsApp. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja nou, en ze vijf. kunnen jou al terugvinden, natuurlijk. Ja, ja, dat is ja. Uh, tegenwoordig. Ja. Ja. En wat doe je in het dagelijks leven? Nou, dat. Ik ben, ik, wij hebben van onze hobby ons beroep gemaakt. Ja, we hebben een YouTube kanaal en dat kunnen mensen vinden onder gewoon Bas van Bodegraven. Mm -hmm. En uh, we hebben sponsoren op onze camper, we hebben een camper in de GoMax uh, kleuren helemaal. En uh, die, die sponsoren die komen in beeld bij onze video's die wij op circuit maken. Ons doel op circuit is eigenlijk uh, de mensen die om wat voor reden dan ook thuis zitten, dus er niet bij kunnen zijn, het gevoel te geven dat ze er toch een beetje bij zijn. Dus wij, wij filmen de auto's niet, dat doet de fond perfect. Mm -hmm. maar maar wij filmen alles wat er omheen gebeurt. Mag, op de camping, mag dat? Ja, dat dus wel. Op de camping en ja, okay. uh, wat er in de buurt... Maar op de baan officieel niet. Tegenwoordig ja. gebeurt dat heel veel. En vorm baalt er ook niet meer zo van. Want die hebben influencers die het alleen maar kunnen promoten. Dus ja. het is niet meer zo streng als vroeger onder uh, Bernie. Maar het is wel... Uh, uh, ja, wij, wij laten dat juist zien. En soms ook wat er op de tribune gebeurt. Maar heel... Ja, waarom zou ik die auto's filmen? Dat, dat komt perfect in beeld. Niet eens. Dus, uh, ja. en, en nou, met die video... ...video's van ons uh, uh, kunnen komen ook sponsoren in beeld. En, ja. die, en die dragen bij aan dat wij dat kunnen doen. Dus die combinatie van YouTube, sponsoren en de ticketverkoop zorgt ervoor ja. dat wij... Ja, a, bijna acht maanden per, per jaar het, uh, het land doorreizen. Of het land, Europa doorreizen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Bernie is trouwens hey. Bernie Ecclestone. Hè. Ja, het, uh, nou, niet, niet Bernie. Uh, oh nee. nee. nee. <laughs> die hebben we ja. hier ook nog. Ja. Ja, ja. Hey, maar, uh, Bernie uh, Ecclestone, dat was vroeger de directeur van uh, de Formule 1. Nou, de, ja. de eigenaar. Ja, de eigenaar ja. zeg maar ja, En ja. die heeft het verkocht aan uh, Liberty Global. Ja. En uh, is het beter geworden, naar jouw mening? Ja, dat is... Dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja, want, vraag ja dat is, <laughs> uh, want van de ene kant, qua publiciteit... en ook door bijvoorbeeld uh, Drive to Survive van Netflix... is het juist enorm ge... Uh, geëxplodeerd eigenlijk, zeg ja. maar. En uh, daardoor, in de Miami en Vegas waren geen kaarten meer te krijgen. In Vegas, geloof ik, dat de, de goedkoopste kaart 2000 euro is. Je meekt ja, meekt het. Ja. Ja, staanplaats ja. 500, maar die, die, die wilden ze eigenlijk al niet verkopen. En die van 2000, die gaan als broodjes over de tafel. Ja, ja. Ga je erheen, er Bas, of niet? Uh, als het goed is, wel. Dat Alleen, uh, ja, en, uh, ik heb nierstenen, en dan uh, mag je niet oh. vliegen. Hè. Of tenminste, daar oh. kun je heel veel last krijgen. Ja, ja. En die gaan ze als het goed is van tevoren nog verwijderen. En dan gaan we. Oh, <laughs> daar goed, hangt het ja. een beetje vanaf. Want jij gaat wel naar Miami en Canada. That's nee, dat is precies de twee races waar we niet geweest zijn. Door die niersteen. Okay. Oh, ik niet. <laughs> Ja, ja. ja. ja, dus, ja dat uh, maar Vegas gaat het als het goed is wel. Man. Hoeveel, ja. hoeveel Prix heb jij gezien bij elkaar? Oef. Dus, hebben uh, je ze nooit geteld? Nee, ja. Uh, we hebben natuurlijk heel veel, vooral in Europa, die hebben we de meeste hebben we vier of vijf keer al gezien. Ja. Maar als je optelt afzonderlijk, dan hebben we Abu Dhabi, Japan, Bahrein. Uh, en dan de Europese nog. Pim. Uh, uh, ja, ik denk, ik denk 15 verschillende of zo. Ja, ja. ja. ja dat is toch uh, pittig. Hey, ja, zullen we even een plaatje draaien? Ja, we gaan even een stukje muziek tussendoor draaien. Pim, wat gaan we doen? En dan daarna praten we nog even door met uh, Bas. Love is a drug van drug Nou, dat weet je het nou, wel. Uh, goede muziek. Nou, oh, muziek. het. <laughs> Music was dit. Uh, ja, langer. die kennen we nog wel. Ja, ja, ja, ja, absoluut. We zitten hier nog steeds met uh, Bas van Bodegraven van uh, GoMax Fanclub, uh, Zo zeggen we het goed, hè? Ja, top. Actief op uh, nou, ja, YouTube, Twitter, uh, Instagram, Facebook. Zijn er, Vo er nog meer dan niet? Nee, nee, dat is wel. We zijn begonnen met Facebook, maar tegenwoordig doen we het meeste YouTube-video's uh, nee. maken en livestreams. We zijn de ja. hele week trouwens. Uh, en TikTok? Nee, dat is, is niet aan mij besteed. Nee, nee. nee. Ik, ik, ik heb, ben al blij dat ik Instagram nou een beetje <lacht> onder kiezen. Omdat <onder>, uh, <lacht> ik niet heb. Ja, ja. ja. Want uh, uh, ja, daar ben je allemaal op actief. En ja. uh, je wordt op alle mogelijke manieren wel gevolgd. Uh. Ja. Ja, maar het is YouTube nou, waar we bijvoorbeeld deze week, als mensen dat willen zien, dan hoeven ze mijn naam erin toetsen op YouTube. Uh, deze week zijn we elke dag live, uh, maandag, dinsdag, woensdag voor het circuit. Okay. En uh, donderdag met, met de pitwalk ook even, en dan, ja, moet, de rest moeten we kijken. Maar nou, we, Jij slaapt dan in die bus? Camper, ja. In die camper. Ja. Ja, dat maakt het ja. nog redelijk goedkoop. Hè? Want dan je, ja. heb je jou hier niet. Hoezo? Wij betalen voor een week uh, op camping, uh, ja, oh, ik zal maar even bed overtrek noemen, 900 euro. Nou, ja, weg joh. Vijfde ja. vijf camping? Nee, de, uh, de laaks. Oh, de laaks. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nou, dan zit je wel lekker in bij het circuit, hoor. Redelijk. Dat maar wel. nog steeds ja. niet in Zandvoort. Ja, ik, ik bedoel... Oh, dat is de Zeeweg is dat? Ja, ja. Zeeberg. Zeeberg, ja. Hey, ik, ik snap wel dat iedereen de prijzen wel omhoog gooit, maar 900 euro voor een week. Ja, ja vind ook, dat vind ik niet normaal. Ja. Er is geen één ja. camping in heel, in heel nee, Europa waar je nee, zoveel betaalt. Nee, nee, nee, nee. Monza, dat was een camping, die vroeg 600, maar dan zat je letterlijk aan de baan. Daar bouwden wij gewoon stijgers, en dan kon je gewoon op de stijger gaan zitten naast je camper ja, of op ja, ja. je camper en dan keek je zo op de baan of ja. hoef je geen ticket te kopen. Ja. Maar ja, je ziet, het wordt wel betaald. Ja, ja, maar voor ik... ons is het ook een beetje de business. Hè? Ja. Dus, maar als mensen dan met de hele familie moeten gaan staan... Dan ben je nee, ja, dus dan... niet te betalen. Nee, nee. dan ga nee, tv dan kijken, je tv kijken, zou ik zeggen. Nee, ja. ja. ja. Maar vind jij niet dat het op tv beter te volgen is veel dan, beter. dan überhaupt uh, ja. op het Veel beter. Ja. Maar het... de sfeer is natuurlijk ja. nou alles. Hè? Ik, heb je... een, uh, ik heb een, een documentaire serie gemaakt uh, met Robert Doornbos. En ik ben dus ook best wel op wel veel uh, circuits geweest. Maar uh, je, houdt, je houdt helemaal die hele race niet in de gaten. Bij één wel. Oostenrijk. Ja. Ja, dan zie je als je Echt bijvoorbeeld waar? op de Red Bull-tribune zit, dan zie je 65% is veel van de baan. Dat is yes. ja, okay. En de andere 35% zie je een groot scherm voor je neus. Ja. En de, vooral als er pitstops zijn geweest, is dat hm. ideaal. Dus, ja. uh, nee, dat, nee, dat, maar de rest, uh, bijvoorbeeld Spa, reizen 44 rondjes. Ja. Dan zie je even op Kemmerstreet, zie je ze langskomen en klaar. Ja, in Zandvoort natuurlijk ook. Ja, ja, ja maar Zandvoort is wel toch wel speciaal. Hè? Ja, wel, dat weet ik, niet. ik heb het vroeger allemaal meegemaakt ja. als kind natuurlijk ook altijd naar de Grand Prix. Ja. Hey Bas, jij, jij gaat uh, vandaag ook weer een filmpje erop zetten en je hebt een primeur vol, volgens mij. Ja, dus, uh, nou, we gaan uh, direct naar het circuit want daar is Extinction Rebellion heet Extension dat geloof ik. Die, ja, hebben die, de de circuit, uh, ja, die hebben de circuit uh, geblokkeerd. Hebben ze, zijn ze een week in de war? Ja, ik weet niet of ze zich circuit? vastgelijmd oh. hebben, maar uh, sinds, uh, <laughs> ja, sinds een half uur, ik heb een half uur geleden foto's gekregen nee, van Patrick Berg, oh. dat ze daar uh, gewoon uh, zitten. Dus of ze er nog zitten, weet ik niet, maar oh, okay. als als we hier weggaan, uh, weg gaan, dan gaan we daar die kant op. Dus oh, kijken of... Uh... Oh, nee, die mensen ja. zijn toch ook niet goed nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Het is allemaal zo, Echt, allemaal zo sneu. Oh, en, ja, het is, ja, en het is ook zo'n onzin. Net als de Formule 1. Uh, ik weet niet, maar volgens mij is het het meest milieuvriendelijke weekend. Wat er is. Iedereen komt op ja. de fiets. Ja. Die 20 ja, auto's klopt. die gebruiken biobrandstof. Ja. Dus kijk, als er een dag strand is hier, dan is het een ander verhaal. Maar ja. dit is... Nou ja... Ik ga, ja, eens, ik ga me niet druk om maken. Maar. Hey, luister Bas, ja. mensen zullen zich waarschijnlijk wel afvragen uh, dat jij enorm veel geld zelf erin moet steken om al die races te... te, te... Nou, de eerste zes jaar, want we doen het dus tien jaar, uh, is dat zo geweest. En dan, toen zijn we met de reisbureau samenwerken. En toen speelden we één na twee jaar Kiet, uh, ongeveer. En nu uh, hebben we echt van ons hobby ons beroep gemaakt. Um, door, door de sponsoring? Sponsoring, uh, YouTube en de ticketverkoop van races en, uh, en hoeveel, hoeveel, als je een filmpje maakt, hoe, hoeveel... Uh... Ja, dat hangt er vanaf. Ik heb toen bijvoorbeeld hier met Zandvoort, met die livestream, de, eerste, de maandag voor de race, hadden wij uh, 55.000 views. En ik heb er eentje gehad, er kwamen twee Red Bull vrachtwagens aanrijden. Dat was op Instagram. Dat slaat nog, snap ik er steeds niet. 1,9 miljoen. Ja, maar, ja. maar wat, wat uh, nee, dat is misschien een rare vraag, maar wat, wat hou je daar dan aan over? Nou, die, die, die van 1,9 miljoen hou ik echt letterlijk helemaal niks aan over. Hopelijk een paar volgers. Okay. Maar het, is, het zijn de video's die wij maken, uh, op het, of rond het circuit. Dan komen altijd de sponsoren in beeld, en die, want die staan op de camper. Mm -hmm. En uh, ja, die dat hangt er vanaf hoe groot de sticker is en, en wat voor deal dat we mee maken. En uh, die komen dan in beeld en die betalen ons per jaar een, een, een, een fee. Ja, dat is de sponsoring, maar YouTube zelf. Oh, that's, oh that's uh, ja. Ja, dat is peanuts. Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Tijdens het seizoen 400 euro per maand. Echt waar? En daarbuiten zit ik op 100 euro per maand. Oh ja, dat dus uh, daar kan ik hier de camping nog niet van betalen. Nee. <laughs> maar het is een begin. Hè? En er is een ja, nieuw, iets nieuws, een nieuwe ontwikkeling. Dat is echt fantastisch. Het heet. Uh, uh, dash, dub dash. en dat is een een, een of andere influencer... ...Kwerberkop heeft een systeem ontwikkeld... ...daar kan ik mijn video naartoe sturen... ...dan krijg ik hem terug in de taal die ik wil... ...met mijn eigen stem. Oh ja. Dus als ik zeg, wij moeten het Mexicaans... Dan hebben hun een systeem. Dus even A. Ja, bijvoorbeeld. Dan zie je dezelfde video met mij. Dan kan ik ineens Mexicaans. Ja, dat is in ontwikkeling. Ik heb al voorbeelden gezien. is fantastisch. Mooi zeg. En dat zou mooi zijn. Nu hebben we één coureur. Maar dan hebben we er twintig daar de volgers van. Ja, inderdaad. Geweldig. En Jij was ook in 2021 bij de merkwaardige ontknoping in Abu Dhabi. Geweldige ontknoping eigenlijk. Hoe heb je dat beleefd toen? Ja, dat was fantastisch. Fantastisch, ja, er was tranen met uiten. Waar, waar zat je? Op de wij zaten op de West-tribune, dat is een hele mooie tribune, dat is meteen een goede tip. Want, uh, ze komen voor langs uh, ja. na de start, en als ze terugkomen, uh, komen ze weer voor je langs. En dan uh -huh. zie je ook nog uh, of dus de pitsen rijden of het rechtsstuk. Dat is fantastisch. Dus, je hebt die inhalatie gezien die uiteindelijk inhalatie of... Ja, op het scherm. Ik stond naast. Nee, ja. maar uh, Ik ken daar nog wel een leuk verhaal over. Je kennen die leeuw toch wel, die overal staat te zwaaien, die oranje leeuw? Ja, die kennen wij goed. en die is huis. En naar is een hotel gegaan, uh, tien rondjes voor het einde. En die kwam er smorgens pas achter de max weer waar, ja. Ja, ja, ja, ja. die had, en, ja, en ja. ik moet zeggen, Ingrid, uh, mijn vriendin, die heeft ook getwijfeld op een gegeven moment, want het was, het was gewoon een saaie race. Ja. Van, uh, en die dacht zei van, ik kan het niet meer aanzien. Ik zeg nou, nou blijven toch, we nog even. Het was toch wel, ik vond het moment dat PRS uh, Dat, uh, Pires, uh, dat award, was prachtig. Uh, tegenhield en, en uh, dat Max weer een klein beetje... Ja, dat was fantastisch. Ja, Wat, maar Dat was eigenlijk ver, buiten de laatste zeven ronden dan, was ja. dat het enige mooie ding, ja, dat klopt, dat klopt. vond ik. dat klopt. Vond je nu ja. een beetje zielig voor, Hamilton? <laughs> <Stop>. <laughs> nee, alles behalve. Nee, ik heb nee, geen hekel nee. aan hem, hoor, maar nee, nee, hij had ja. genoeg geflikt dat hij me wegkwam. Net als in ja, Silverstone ja, en zo. Ja, ja, waar. Ik, uh, ja, ja, nee, ja. ik vond dit wel heel erg mooi. Jij ja. ja, hebt een paar, uh, zeg maar, uh, helden in de Formule 1, hè. Dat is uh, Alonso en... en uh... En Senna. En Senna natuurlijk. Ja, ja Senna. Ja, Daar zijn toch wel de, de, samen met Max en Jos. Ja. Want Jos hoort er nog steeds bij ja. voor mij. Ja, ja. ja, ja. Dat zijn voor mij wel de grote. Ja, ja. en uh, Kubica. Kubica. Met, al, met ja. al zijn ongeluk. Ja, ik ja. ga nooit met coureurs op de foto. Ja. Maar wij liepen in de paddock in Spanje. En toen zagen we hem. En toen zei Ingrid, nou moet je, mijn vriendin. Die zei: Nou moet je het doen. Dus toen ben ik er naartoe gegaan. Want ik heb zo'n respect voor die man. Die heeft maar anderhalve arm. En die ja. reed toen nog Formule 1. Ja. Fantasie. En hij was echt de allerbeste blijkbaar. Beter dan Hamilton en Alonso. Voor zeker die jongens zelf. Hè? Voor zijn ongelofelijke Voor ongelofelijke. De, ja, ja, precies. ja ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. En, ja Je noemde net je, de, de naam al van je vriendin. Want ja. jullie gaan altijd samen met Ingrid zitten. Ja. Ja, Ingrid, je je houdt het allemaal in de gaten. Ze gaan nu nog een ander samen. Ja. Ook al jaren zeg maar. Ja. Ja. Uh, Ingrid, Als Ingrid het niet leuk vond, dan was nooit van gekomen. Want nee, nee, zeker nee, nee, die nee. eerste jaren hebben we echt, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, hebben we eigenlijk niks aan gehad, of tenminste, ja. kost het alleen maar geld en ja. tijd. En ja. Dan ja, ja. Ingrid komt er nu even bij. Ja, ja. Want jij bent ook een Formule 1-fan, neem ik aan, Ingrid. Ja, ook al, al jaren? Ja, ook al jaren. Dat vind ik wel heel leuk om uh, te vertellen. Uh, iedereen ja, denkt dat ik uh, Formule 1 fan ben geworden uh, ja, door Bas... Maar eigenlijk ook voordat we en ik elkaar leren kennen, was ik al fan van Jos Verstappen. Oké, okay, heel goed. Dus in 96, 97, 98 ging ik naar de Grand Prix van Spaan. Ja, Spaak. over het hek Oh, wat goed. Over het hek klimmen, hoor. wat hoorden we nou? Dat waar? hebben we hier in nooit een gedaan, hoor. <laughs> Dat komt toen nog. Wij waren kampioen. Ik en, uh, uh, ik had uh, ja, niet zoveel geld en het was voor ons niet zo ver. Dus we gingen naar de auto's luisteren en... Uh, dan ben je op een ja. gegeven moment daar en denk je, nou hoor ik het, dus ik wil het ook zien, dus we ja, hadden ja. een hek Pas. Ja, dat was ja, wel, wel leuk. Ja, mooi. Dat dat is ja, dus jij bent eigenlijk eerder fan geweest dan Bas? Nou, tegelijk denk ik. Ja, nou, een master begonnen bij mij. Dus ik ja, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Ah, tuurlijk. Dat was in 1992, was dat geloof ik Bas Ja, Hij is in 1994 begonnen. Ah, 94, 94, 94. begonnen ja. En wat vind je nu zo spannend aan de Grand Prix? Is het, is het echt door Max? Of uh, stel, ja, haalt Max eruit? Ben je dan nog zo enthousiast? Nou ja, iets minder. Natuurlijk kijk ik wel voor Max. Ja, wel, ja. zeker wel. Maar, uh, nou, maar uh, niet als weg. Uh, nee, zeker niet. Ik, ik denk in 2018 hebben we heel veel races gehad dat Max uh, snel uitviel. En uh, wij blijven gewoon, ik blijf jou zitten tot het einde. Want dat sport ik iemand anders. Ja, ja. goed, En toen, in die ja. tijd, was het uh, Ricciardo. Okay. Hey, Bas en jullie, ja. we gaan, uh, worden er zo uitgedrukt door het nieuws. Maar ik wil even nog iets vertellen. Hartelijk bedankt voor jullie komst. En een hele fijne week in Zandvoort. Dankjewel. Je zeker komen dan En kom elkaar nog tegen in het dorp. Dat denk ik ook wel. Nee, ook. Ook. Ik wilde nog even vertellen dat uh, ZFM Radio wordt omgedoopt volgende week. In de ZFM Race Radio. We gaan drie dagen live, Ger. Ja, dat uh, gaan we, van, gaan we 10, zeker Van 10, 10 tot 6. Dus ja, uh, met gaan, uh, sfeer uh, in precies door ja. uh, leuke gasten hier in de studio en uh, ja, dat wordt een heel leuk weekend het wordt zeker een leuk weekend, ja. en, ik heb er zin uh, in ja, en, en, en, en tijdens de race uh, houden we ons mond wel, He, dan ja. moet iedereen kijken natuurlijk, dus, dat uh, denk ik ook ja. gaan we lekker een muziekje draaien Precies. Uh, <laughs> dankjewel Pim dankjewel Pim, de technicus Pim Groof Ger Loogman bedankt. Hans uh, uh, uh, Botman ook. Ja, ook. En ja. ik hoop dat iedereen <laughs> zeg maar, volgende week uh, uh, op vrijdagochtend om tien uur inschakelt op ZFM. Dankjewel voor het luisteren. En een fijn uh, en een weekend. Fijn weekend. Ja, fijn weekend. Wordt ja. mooi weer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van uur.